12 uur. Door Al met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit had kippenboeren in 2016 niet eerder hoeven te waarschuwen. dat er eieren besmet waren met fipronil. Dat zegt de rechtbank in een zaak die namens 124 kippenboeren was aangespannen. Veel boeren huurden destijds het bedrijf Chickfriend in. dat het verboden middel fipronil gebruikte tegen bloedluis. De NVWA heeft volgens de rechtbank genoeg gedaan. door een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat krijgen vanaf vandaag extra bevoegdheden. Ze mochten al boetes uitdelen voor het negeren van een rood kruis of parkeren langs de snelweg. Vanaf vandaag gaan ze ook automobilisten bekeuren die over de vluchtstrook rijden... en vrachtwagenchauffeurs die bij een tunnel de hoogtewaarschuwing negeren. Het aantal besmettingen met meningokokken type W neemt licht af. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Die daling is maar voor een klein deel te verklaren door het nieuwe vaccinatieprogramma voor jongeren... Wat de belangrijkste oorzaak van de daling is, weet het RIVM niet. Volgens een woordvoerder lijkt het een natuurlijke ontwikkeling. Meningokokken W is ernstiger en vaker dodelijk dan andere type meningokokken. De bacterie kan bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken... waardoor iemand binnen een etmaal kan overlijden. Jongeren tussen de 14 en 18 worden daarom sinds vorig jaar gevaccineerd... tegen vier meningokokken types, inclusief type W. De Zuid-Koreaanse schaatser Lee Seung-ho is voor een jaar geschorst... omdat hij twee jongere teamgenoten heeft mishandeld. De Koreaanse schaatsbond acht bewezen dat hij dat meerdere keren heeft gedaan. De 31-jarige Lee is de succesvolste Zuid-Koreaanse lange baanschaatser ooit. Hij won in 2010, na de foute wissel van Sven Kramer... olympisch goud op de 10 kilometer. En in 2018 op de massastart. Het weer bewolkt, vanmiddag op meer plaatsen regen. Het wordt 18 tot 22 graden...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 Een hele goede middag, luisteraars. Dit is het lunchprogramma van ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. En dat is een vast programma van 12 tot 2 op de woensdag. Maar niet alleen op de woensdag, we zijn er ook maandag en donderdag. En dan is Dolly en Royder. En ik mag het vandaag doen. Mijn naam is Hans Vassenaar. En we hebben natuurlijk onze vaste items, de instrumentale van vandaag... De nummer 1 van deze week. En de nummer 1 die komt uit 1996. Dan hebben we Gouden Ouwe. Dat is ook uit 1996. En natuurlijk het weer voor het komend weekend. En dat is nog niet alles. We hebben een hele hoop nieuws uit onze badplaats. En de directe omgeving. Ik heb dus een behoorlijk vol programma. ZFM is te beluisteren op Frequentie 106.9. Of zich op kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook via internet. wwwzfm live en el. En ik stap vandaag met een hele mooie. En het is van Bastille en het heet Pompeii. Ik wens u heel veel plezier.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 Eyo, o ja, inderdaad. Um, we gaan. Hé, hey, dat was niet helemaal de bedoeling. Dat is de bedoeling. We gaan door met een gouden met ouwe. En uh, ik heb uitgezocht: Middle of the Road: Yellow Boomerang. Boemerang. Ja, die komt terug bij mij. Ja, dat is de, de bedoeling van een boemerang. En we gaan door met Short Baker Selection. Paloma Blanca. Ook een lekkere ahauauwe. Ahau. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ja, we zijn alweer toe in onze eerste item. En ik heb een hele mooie uitgezocht. Een hele bekende ook, denk ik. En het gaat over Stream. En het is een single uit 1987... van de Scentishuizen artiest John Hammer. De initiële versie van dit nummer is in 1984 geschreven... voor de aflevering Calderon's Return, part 1, de hitlist... Van de hitserie Miami Vice in april 1987 bereikte Jam Hammer Crocket Team in zes Europese landen de nummer 1 positie, waaronder in Nederland. Maar het vier weken bovenaan bleef staan in zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade. De plaat werd op 4 april 1987 verkozen tot Veronica's alarmschijf op de volle vrijdag op Radio 3 en werd vervolgens ook veel gedraaid op de tros donderdag op Radio 3. Crocker's Theme is terug te vinden op de soundtrack Miami Vice 2 en Escape from Television van de televisieserie Miami Vice. En hier komt John Hammer met Crocker's Theme van Miami Vice. I this morning, I found Dit is hem duidelijk niet. Ik ga hem even opnieuw starten. Dat is beter, denk ik. Maandag, de 8e, ging het Europese kampioenschap zandsculpturen in Zandvoort aan zee van start. Op verschillende plekken in Zandvoort verrijzen beelden van ongeveer 3 bij 3 meter en 3,5 meter hoog. Verdeeld over het Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein worden 200.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort aangezien stand, strandzand niet geschikt is. De kunstenaars zijn geselecteerd uit de database van de WSSA... waarin ongeveer 600 hooggeklassificeerde kunstenaars... uit alle werelddelen zijn vertegenwoordigd. Verschillende zandkunstenaars uit Europa zullen deelnemen aan deze wedstrijd. Het thema dit jaar is vrijheid. Ja, dat is heel belangrijk. Op zondag 14 juli wordt er bekendgemaakt... welke kunstenaar zich Europees kampioen zandsculpturen 2019 mag noemen... De zandsculpturen zijn vaak te bewonderen tot november. De organisatie van het Wereldkampioenschap ligt in handen van de Zandacademie... onder auspicie van de World Sand Sculpting Academie, de WSSA. De WSSA is een organisatie die al meer dan twintig jaar wereldwijd competities organiseert... die officieel erkend zijn door zowel kunstenaars als de steden die deze competitie hosten. U kunt kijken op de website www.zandsculpturenroute.nl En ik ga verder met Simon Carfunkel, Bridge over Trouble Water. Like a bridge over trouble waters, Simon en Carfunkel. Ik ga nu een heel mooi plaatje draaien... en die doe ik speciaal voor mijn vriend Bart van der Meer. Ik hoop dat hij luistert, hij zou luisteren en kijken. Ik zwaai nu naar hem. En deze is speciaal voor jou, Bart. Let it be, van de Beatles.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 Broken hearted ZFM wordt iedere oude oude platinaam. Ja, deze was speciaal voor mijn vriend Bart van der Meer. Ja, Bart, we missen je nog steeds hier. Misschien kom je nog een keertje terug. Het is eenzaam tot jou. Battle of the Coast. Het is 13 juli van 8 tot de 14 juli om 5 uur. En tijdens dit weekend strijdt de internationale SUP-top... in drie disciplines, de Beach Race... ...Sprint Race en de Downwinder... ...en de Long Distance... ...waarvan de Beat Race... ...het enige officiële Nederlandse kampioenschap... ...SUP en... ...een kwalificatiewedstrijd voor de... ...Wereldkampioenschappen... Uh, ...ISA World Cup... and Pedal Championship is. Sinds afgelopen jaar... ...is dit event... ...onderdeel van de Eurotour. De Eurotour is de grootste stand-up... ...pedal ...evenement wereldwijd. Aankomend jaar bestaat de tour uit maar liefst 22 evenementen in 14 verschillende landen. En u kunt kijken op de website www.battleofthecoast.nl En de locatie is de spot strandafgang Bernard 23A. En ik ga door Long Till Ernie en de Shakers. Do you remember... From the '50s scene, jukebox heroes and all the screens, Buddy Holly, bleh, bleh, bleh, Ricky Nelson, and Gotta Mary Lou. Do you remember? Do you remember? To her in and fell when he sang Burned Down" on a rock around the clock, Little Richard and Bobby Rydell. Elvis Presley, the Holy Hotel. Do you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 Yeah. Dat was Long Till Ernie and the Shakers. Do you remember? Nou, ik herinner me ze nog wel, hoor. Ik kan het nog goed herinneren, al die plaatjes. We gaan nu door met ietsje moderner... en de Give Up Your Guns. The Boys. When I woke up this morning... I found myself alone. I turned to touch her hair was gone, she was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, give up your guns and face the law. I robbed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 De dames Baccara, sorry, I'm a lady. De volgende weet ik zeker dat hij ook heel erg gewaardeerd wordt in Hoofddorp. En welke dat is, dat hoort u nu. Ja. Ik heb gekozen een hit uit 1996. Songwriter Diane Warren weet dat ze goud in handen heeft... als ze geschreven heeft Unbreak My Heart. En Tony Braxton die vond het nummer eigenlijk helemaal niks. Producer Reed moet haar overtuigen dat dit wel eens wat kan worden. Nadat Tony Braxton een wereldwijde hit scoorde en een Grammy ontving... voert zij het nummer, vraagt ze Diane Warren... of ze er nog een liedje voor haar wil schrijven. Toen Tony Mitchell Braxton, 7 oktober 1937 geboren, is een Amerikaanse zangeres met een lage alt. Ze heeft zeven keer een Grammy Award gewonnen. En in 2011 werd Braxton opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. En hier komt, ja hier komt ze dan, nummer 1 Unbreak My Heart, Tony Braxton. Mm -hmm. Stem. One Break My Heart. Tony Brixton. En ik ga afsluiten dit uur. En dat doe ik met een hele andere plaat: Stan the Gunman, hang the Knife en de Jets show To let the people know that he's the number one in town. So if you feel the fear when his man appears, better that you stay away another day. And Like a movie star in a supercar, he's gonna make a big country, he's winning every game. So isn't it a shame that everyone around will say, It's alright. Een bekend melodietje. Het einde van het eerste uur. Ik hoop u straks weer terug te zien na de boodschappen en het nieuws. Tot straks.